Week, Daar zijn uh, we weer, week. een week waar van... ik Laf, luister niet eens, ik hoor het uh, niet uh, eens, het uh, gaat gewoon langs me heen, ik ga er, ze waars voor... doorheen, we gaan gewoon, ik laat me niet gek week. maken, ze maken mij niet gek! Wat is er nou? Uh, wat voor een week zeg? Wat, wat zit je er nou, Op, mee, wat, wat, wat is er nou, wat is er, jongen, laat me nou eens één keer gewoon open, zoals ieder, elk ja, ja. programma, overal hoor je hart daar zijn we blij ja. enzovoort, hè, hup, hup, en huppu daar gaan we en dan ja. komt er wat. Ja. Het gaat allemaal al los, we zijn nog niet eens van de kant, ja. wat is er nou? Nou, nou er komt ja. wat hoor, Dan gaan we luisteren, nou, dan ga, nou, dan ga ik er nou eens uitgebreid van zitten, dan ga ik eens luisteren wat, wat, wat er nou is, wat is er nou, nou, daar ja. komt het hoor, nou. Wat uh, was er nou? Uh, ik heb van de week nieuwe schoenen gekocht. Nou, daar, daar onderbreekt je toch geen programma uit Ik zit in open, mensenvriendelijk, even dat op je gemak. Even bij, hij, uh, hij hebben uh, nieuwe schoen. Wat, zit je daar nou een hele week op te broeien? Wiens? Een hele week van, dat, dat ga ik vertellen. Als het. begint, dan ga ik gauw en dan vertel ik het. Nou. We zijn helemaal op de hoogte. Hè? Jongen, joh, wat een nieuws. Goedemorgen allemaal, zeg. We oh, hebben betons. het ja. zijn we weer. Ja. Oh, jullie heen. zijn net op tijd, hoor. Ja. ja. ja. Nou. Doe even mijn schoenen uit, hoor. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, doe gauw je schoenen uit. Ik heb ja. groot nieuws. Oh, ja, los, ja. Los, nou, Dat nou, is heel oh, belangrijk nieuws. Wat denk je? Ik heb geen idee. Nee, nee, geen idee. Nee, nee, nee. Nou, dan komt het. Ja. De Groot hebt nieuwe schoenen gekocht! Oh, yeah. ja. oh ja! Ja! Ja ja, echt waar! Wat, leuk. wat heb je voor schoenen ja, maar, gekocht? Ja, dat weet ik niet. Dat uh, oh, weet ik niet, wat is er nou voor ons in? Dat weet ik niet. Je ja, weet, weet, je weet niet. wel wat voor schoenen je gekocht hebt. Hoezo ja, weet je niet wat voor schoenen je gekocht hebt? Ja, nou, ze, zijn nog, oh, ze ja, zijn nog ingepakt. Ze zijn nog ingepakt. Dit ja, is Het is een cadeautje. Ah, wat Ik kwam mezelf eens verrassen. Ik kwam mezelf eens verrassen. Ja, natuurlijk! Maar je hebt die schoenen toch gepast? Je hebt ze toch gezien toen je ze paste die schoenen? Nee. Hoezo niet? Oh. Ik had een blinddoek om. Waarom? Omdat het een verrassing moest blijven, oh, Dat het een verrassing ja. moest blijven? Wat ja. is het nou voor onzin? Ja. En wanneer trek u ze dan aan, meneer De Groot, die uh, nieuwe schoenen? Ja, ik denk volgende week pas. Oh. Zo, hoezo volgende week ja. pas? Uh, dat lijkt me beter. Waarom is dat beter? Omdat die verkoper zei dat ze waarschijnlijk de eerste dagen wel een beetje zouden knellen. Oh, ja. natuurlijk! Zaterdag ja. luistert u naar. De voorbegaansjong ja, ja, mensen, kom op, dan gaan we even snel, hè, ja, want ja, hebben we hebben wel genoeg flauwekul, genoeg uh, tijd verloren, ja, die onzin van die schoenen nou. We gaan snel voor de... Oh, oh. Ik, de ik zal oh, zeggen, nee, een hele goedemiddag meen. allemaal ja ja, ja, ja, ja, ja, ja Hier weer, van de jucalus Ja, ja Hé, wat zie ik nou, weer? de Groot? Wat is? Nieuwe schoenen gekocht? Wat jij dat hem? Nou, ik zie een doos. U heeft een schoenen doos. Ja, hij heeft ja. nieuwe schoenen gekocht. Oh, ja. wat zijn de voor schoenen? Dat weet hij niet wat voor schoenen het zijn. Nee, Hoezo, dat weet hij niet. Ho Hoezo weet hij dat niet? Ja. Toen kan ja. er... Hij zat met een blinddoek om te passen. Ja. Oh, moest zeker een verrassing ja. lezen. Moest ja. een verrassing ja. Maken. Ja, nee, Dat, ik. Ja. Ja. dat ja. doe ik ja. zelf ook altijd. Oh. Ja. Oh. Nee, ik, maar goed. Uh, even back to the... Wat komt je doen? Wat is er? Waar gaat het over? de Puma's komen niet. De Puma's komen niet? Nee, Puma's komen niet. Waarom komen de Puma's en de ander wil zijn hok niet uit. Oh, ja. Wat is dit? Ik raak ja, het voor zee, even. Zee, ja, Waar ja. gaat dit over? De Poema? Heb ik een Poema besteld? Ah, die die keer toch wel, de Poema? Tuurlijk. Ik krijg geen Poema, en, uh, hoe ken Zou ik nou het een Poema? Het oh, die, ja, van dat liedje van het Mamaak, ja, ja. ja, die, die, die had komen ik, niet. Eh, oh, geproduceerd, die geproduceerd, maar die komen ja, niet. Die komen ja, niet oh. Nou, en wij nou? Ja, nou is er misschien het idee dat Toos en ik. Toos en ik. Nou, is dat nou wel een. Goedemorgen, meesie. Oh, Joe, maar Joe! Je komt, komt niet op tijd, uh, ja. Omeo! Oh, Hoezo ja. kom ik niet op ja. tijd? Ik ben toos gaan zingen! Ja. Ja. Nee, hè? Ja. Ja. Ja. ben bij mijn toos zingen! Ja, nou ja! zingen, zingen ja, ja. ja okay. <laughs> Goedemorgen, meesee! Kom op, Wat is wat... Oh Om je op! Komt u even ja. terug, want uh, misschien kunt u wel meedoen uh, joh, joh, joh, joh. Met, het, uh, met het lied. Misschien hou Ook anders niet van, mee. Wat ja, is het? u hier en daar een regeltje invult? Het geeft toch een beetje kleur aan zo'n lied, hè? Kleur het lied? meer stemmig. Ik zorg voor de begeleiding, voor de muzikaal. Oké, nou kom op dan, we Hallo, ik speel op gitaar. Attentie, gitaar. Ik speel op gitaar. Ik speel op gitaar. Ja, gaat ie, hè? Oh, dat, oh, dat is oude ja, ja. We zijn begonnen, dames en heren. Bem Andere tekst over de sportschool. We hebben toos over de sportschool. Ja, ja. Maar het blijft een verschil natuurlijk. Dames en heren, We mijn to's. we mijn toos of als de Ja. We zitten op de sportschool. We tillen en dauwen. We trainen elke dag. Nee, wij zijn niet te houden. We joggen en we fietsen. Niets is ons te tol. Ze vragen ons zo dik als mij Hoe hou je het toch vol? Voor vonden de joekeloers, we gaan we Maar ondanks dat gesport, dat gebeweeg en getril o, o, o. Ik zie geen verschil Ik zie geen verschil Totaal geen verschil Kleiner maatje, altijd in beweging. We werken ons het naadje. Toch zal het ons gaan lukken en einddoel te bereiken. Binnenkort staat iedere man met open mond te kijken. ondanks dat gesmoord, dat gebeweeg en getril, wij zien geen verschil. Maakt geen verschil. Het maakt geen verschil! Ooooooh, geen verschil! blijft een dikke reet, meesje. Op maar joh dat zeg je toch niet. Uh, het is toch zo, het blijft toch gewoon een dikke tovers, Ja, maar dat is toch dat is niet zo dat. Toch van, een, dat is toch? Oh. Vrouwen, vindt dat een kutsel. Je kunt er wel een zadel op Oh, eh, maar jong, een zaal. Voor die parksplagaren zijn ze er blij mee, mee, Ze Zijn ze er twee keer te krijgen. Blauwekul allemaal. Zaterdag luistert u naar de dik, de action Hoe zat het als Is het dicht voor elkaar Oh, hans, even recht ernaar nou bij de toon! ben niet zo hard! Ja, de ruiten vliegen eruit iedere keer. Ja, zijn toch een De kaseit, wie ja. moet er dan wat aan doen? Nou, uh, de prijsvraag. Uh, we gaan gauw beginnen, ja. want uh, uh, even de vraag van vorige week. Wat oh, was er graag van vorige op, week? Stap op cassette. Op ja. cassette, ja. maar is de cassette. Oh, die heb ik He, ja, weet ik. Leuk, dat dat nou wat er heen Kan Dat dat nou zelf. Lukken. Ja, nee. Hé, Ja, Komt ie? Ik heb mijn niet gezien, hè? Nee, nee, nee, nee. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, Nou, nou, nou, nou, no, no, no, ja, ietsje minder. Ja, ja, ja. ja. Nee, ik nou, uh... Ik weet niet, wat heb u gehoord, ja. meneer De uh, Groot? Heb een probleempje gehad met je en auto? En mijn auto? Nou, Zodan. probleempje, probleempje, probleempje. Oh. Geen Geen. Probleem. Nou, het, met 140 kilometer in de bocht verloor ik een wiel. 140 ja, ja, ja. kilometer in de bocht? Dat is wat, hè? Ernstig? Nou, het viel mee. Was het reservewiel? Oh, was het reserve? kom op, we gaan even met gaan tempo. dat het weer niet de uren gaat duren. ik heb een cassette hier, even tempo. Nou, kom op, kijk. gaat even, Nee, please. Wacht even, Maar deze. Waarom zou nou weer niet scherp. Wie wint? wie wint. Ja, wacht even, maar hij staat gehaald. Ik heb, nee, wacht even. Nee, dat is er niet bij. Dat is die schat. nou toch niet geregeld allemaal, hè? Nee, ik Duurt dat heb, nou ik heb al een maag gekeken thuis, ik wacht even. Duurt dat toch lang, ja, ik, al. Maar, ik vind het maar. Maar. Vindt vindt hem wel, ik vind hem wel. Ik vind hier zit hij. Jongen, jongen, jongen. Nou, dat was hem. Ja, ja, oh, dat was hem. Dat was hem. Even terug, dat was hem. Ja, hij zei het. Maar we hebben hem al ja, gehoord eigenlijk. Nee, dat is niet. Dat wordt hem. Wat, wat gebeurt er nou allemaal? Hij slaat op hol. Hij slaat op hol, dat is toch? Hij is. Nou, wat nou nog maar ook. Nou, volgens mij is die stuk. Ja, mooi, opgelost. Dan gaan we gauw verder. Dan ben niet meer te krijgen. En, ook mooi, wel. niks meer aan het doen. Dan gaan we met de vraag. Misschien, je leeg. weet het niet. We, ja, gaan, dan gaan, we gaan, gaan gauw verder. Ja, kijken we zo wel ja, Dat ja, kijken we zo ja, Dat wel. was de vraag. Dat was de vraag. Ja, nou, de Groot, kom op met de antwoorden. Dan krijgen we de leuke antwoorden. De grote kom op. Wat zijn de leuke antwoorden? Hebben u een schroevendraaier? gemaakt? mensen. Kom op nou even. Laten we nou eerst die antwoorden even doen. De Groot, we op met Oh. Zorg mes, ja, ook dat zag nou nou even, dat even dit klein beetje. Er zitten toch mensen te luisteren en ja, we zijn het voor onszelf mot van de steeg uit hoor. Hoe is het toch mogelijk ja. hè? Uh, ik had tegenwind van Omer Ik, had, ik tegenwind had tegenwind van Omer Joop. Dat hè? Nou, die is het wachten waard geweest, hè? duurt verduur en van de kant, maar dan, Ronald, dan heb je ook uh, ijzersterk materiaal. Het nou, nou dan komt ja, de tweede halve van het tempo. Ronald yeah. Good People en Eva. Ronald hebt, uh, Good People. Papendicht. Hoe is het toch mogelijk, hè? Nou. Uh, moet je het in het zakje zeggen of kan het ook zonder? Dus die die die die ja, zo. Hallo, hallo. Is een schroevendraaier, want met dat zakmes. Nee, met dat is dat lastig met een zakmes. Dat zien we zo wel. Een Litsie Yoppie Pop maar uit. Ah, wat is alleen? Wat is dat? Ja, ik snij je mijn poten met dat zakmes. Dat is het klapdicht. Ja, het klapt dicht. natuurlijk deur klapt ook dicht. Het is toch het is toch geen schroevendraaier. Het is een zakmes. Ja, het is een zakmes. Ja, Oh ja. Ja, het is toch geen gereedschap? Een ook een ook een zaaddoek, even een, een, een zaaddoek. Al kijk, je je allemaal bloedspetters uh, uh, hier. Nou, kom op, laten we nou doorgaan? Litsie uh, Jappie Popma nee, ja, uit Ja, doe uh, dat allemaal, Jappie Pophuis. Wat een uh, Ja, hoe is het mogelijk? GVD. Gauw vergeten, dit vergeten. gauw vergeten, ja. Hij is zuiver, hij is weer Ja, Piet Heidemann uit Rommerskirchen. Hoe is het toch mogelijk, hè? Ja, M'n stond neen, open. M'n rulp! Ja, ja. ja, dat kon ik ook. En uh, Sander van Grouthuizen ja. uit Rotterdam, die Ai. is ook erg leuk Ja, hoor. ze zijn allemaal ja, leuk hè. Dit is een moeilijke is keuze mo deze ja, week. Ja, hoe is het toch mogelijk nou, hè? Ik is... ondervond te veel luchtweerstand ja, van ja. Erika Terpstra, die stond te slaan. Aaaaah! Hij sterk materiaal, hè. heel erg leuk. Nou, ik dacht het wel, Jan van der Molen uit Jouren. Hoe is het toch mogelijk, hè, dat Dick voor elkaar het volhoudt met meneer de Groot? Wat, wat, wat, wat, wat? Laat eens even, laat eens even, laat eens even. Laat nou even. Laat nou even. Hoe is het toch mogelijk dat we hier voor elkaar het volhoud hebben in ja, de Ja, die hebben we door, hè? Die begrijpen we ook hoor. Ja, dat vind ik wel een winnaar, hoor. Hier wa de winnaar. Maar waar staat de winnaar? Die heb ik hier. Oh, wat jammer. Oh, oh, ja, wel even de ja, tune van de, de winnaar. In, uh, ja, dat is een probleem. jammer. dat krijgen we niet ook. Nou ik, ik ben nou gehandicapt, want ik heb een snee in mijn duim. Dus ik ken natuurlijk moeilijk met de handjes. Je kunt dat niet los, Je kan geen kracht zetten, hè? Dan doen we het zonder tune. Dan dat nemen we geen problemen. tune, dat, dat maakt toch niet uit, dat is helemaal niet. moet ik even nee. alles al onderbreken, Dat heb misschien wel een oplossing. Wat is nog een oplossing? O, oplossing. Ja, we kunnen met de Jukalurissen, kunnen we natuurlijk ook even de tune doen. zo wat met de tune? Natuurlijk, er zijn van alle markten thuis, ja. de Jukalurissen. Heer, nou, als wij even nou, met z'n allen de tune doen van Dikke Leeuw. Even de winnaar, de nieuwe vraag. Is de winnaar of de nieuwe vraag? Het is de winnaar. Oké, lalalalalala, de winnaar, Alla, la, la. la, la. En ik heb liever al op het zakje letten. Ja, ik kom in het zak. Ja, dat is belangrijk Ja, voor Leo. Ja, daar is... ja, komt hij in. Maar ik geef een teken, Leo. Als jij mij aan precies, dan geef ik een teken bij stoppen. En dan kun je de zon niet meer. Oké, hier zijn we er klaar voor. Dan gaan we. Attentie. En 1, 2, 3, 4. La Nee, in Dat ja. la, la, la, la. Ja, ik ik nam... ja, ja. ja, ja. hey, geef hey, wat wat wat het Ik geef het Ik geef het Ik Leo! Daar ben je. Ik heel. ga Nou, hoor, Nou op! Dat was je ja, wel hè. De, ja, nou, de, de komt de winnaar. Ik, nou, kom ik, de ik, winnaar. Ik, nou wie is de winnaar? Ik heb hem voor het maar heb je hem staan? Hier, kijk maar, hier, oh, dan kan ik het makkelijker lezen Want het stond altijd zo dom. Ja, stond altijd dommerka. Nou, de winnaar is geworden. Nou wie is het? Sander de Buikers. Oh, hier boven. Oh, daar, hier boven. Nee, daar natuurlijk in de eens even kijken, hè. Even kijken de valken neer die Oh Jacob, oh ja, daar zie ik hem. Ja, ik dacht ja, hier bovenaan, nee, is daar, al al daar vreugd. bovenaan. Jacobsdiep. ja, ja, Jacob's ja, die, ja, dat die, die, ja, dat is daar, ja, ja, ja, in, ja, in, in Blauwhuis. in Blauwhuis, juist. Ja, ja, hier dan, ja, dan, ja, dan, dan, dan, ja, dan gaat, daar komt hij lekker in. Lekker, te de groot zeggen. Ah, wij voelen dat gaat zelf, natuurlijk. Oké, nou, die hebben gewonnen. Nou, zijn we er nou doorheen? Nee, even de win spanning. De oplossing nog, ja, ja, van ja. Uh, en dan hebben we gevraagd, hoe is het hoe toch is mogelijk? Het mogelijk he? Ja, zei hij. Nou, <laughs> ik heb last van podiumvrees. Ik heb last <laughs> van podiumvrees. Ja, dat ja, is toch ja. wel leuk. er ja, ja, dat dacht Dickerina, ik. ook. Ja, dat dacht zeker, ik ook. Zeker. Uh, dan heb ik hier de nieuwe opgehaald. Of oh, de nieuwe opgehaald. Uh, nou, ja, uh, uh, speel jij hem even Ja, dat is de cassette, is, uh, ja. die, uh, die, ja. die werkt is niet, hè? Je krijgt hem niet, Hè, dat ik heb geen, geen idee. Maar, ja, nou, dat heel ook, heel waarom hard. moeten we ook met een cassette? Het ja. is toch high-tech computers? dan staan we toch niet met een cassette te rommelen? Ik heb, me, ik heb, oh, nou, heb nog wel 11 nou, Heb jij nog een opnaam. vraag dan van ja, volgende week? Ja, dan oh ja, doen we deze oh, wel. Nou, kom op, terug ja. op de vraag van volgende week, ja. mensen. Ja, maar dan dan we hebben geen tune. Allemaal zon, gewoon alleen zo die vraag klaar. Ik start hem nou, Dick. Daar komt ie. Mooi, laten we horen. Ik ben Canis en ik ben Gunning. Koffie, melk en suiker, graag Gunning? Melk en suiker graag. Is dit niet een beetje een saaie reclamekaart? Wat is nou de vraag wat we ja. Ja. Is, dit dit de een, uh, is dit niet een beetje saaie reclame Is dit niet een beetje saaie reclame? Dat klame. is de vraag. Is dit niet een beetje saaie reclame? Ja, ja. En als u daar een leuk antwoord op heeft, oh, kunnen oh, nee. e e we e-mailen. E-mail of whatever, of gooi maar in een bos neer in ieder geval komt wel terecht. En nog wel. Bos. Klaar.nl, klaar. Gebelebel tetter tetter Gebebelebel tetter tetter Gebebelebel tetter tetter Gebebelebel tetter tetter Gebebelebel met een belangrijke mededeling. Heel belangrijk. We krijgen weer een wekelijkse aflevering ja. van de 30 seconden ja, van onze eigen meneer De Groot. Nou, ja, daar gaan we weer. Heel rustig maar, rustig ja. maar. Iedereen weer terug naar de stal. Rustig Hallo, nog vijf. maar. Hier is meneer De Groot. Nou, daar heb je meneer De Groot. Ik ja. wou het deze week even met u Hoorlijk even nou. hebben over... Het oh. is toch niet waar, oh, hoop ik weer hebben een mobieltje eh uh, mobieltje. Wacht even, ik onderbreek even de 30 seconden voor meneer de Groot. Ik onderbreek. Hey hallo. Hi boeloe. Oh, hebben we weer hoor. Ja, Ik ben fiets, Ja, ik ben, uh, van, Vond er van, we zijn hier. Eh wonder. Hoe is het met jou eh ja, uh, Gogo? helemaal oh. Lars, he, ik, ik uh, ginde... hoorde dat je al gebeld ja. had. Ja, uh... had die, uh, die, die dierentuin uh, had ik gebeld. Maar, en, hoe heet die nou? Wacht Diergaarde. Of, uh... Diergaarde. Diergaarde? Oh, Diergaarde. Ja, ja, ja ik. Ja. Ja. Die had ik aan de lijn. Dat hoorde ik. Ja, dat je gebeld heb had. ik net voor de uitzending ja. heb ik hem al gebeld. Want, uh, daarna belden wij. En toen zei hij dat jij gebeld had. Ja, ik heb voor de uitzending al gebeld. Maar dat komt zo. Ik denk, ik ga even bellen om te zeggen dat ik deze week... Geen tijd heb om te bellen. Oh. Nou, dus Wat ik is heb het niet deze week. Wat is normaal niet? Graag, maar ik ja. kom er deze week niet. Toe. Is maar dat... Vind je dat vervelend? Nee. Vind je dat? Verschrikkelijk nee. voor nee. nee, ja, elkaar ja. in de buurt. Ja, die ja, zal ik de, even voor dan je, dan je roepen. Ja, zeg ik het dat zelf ook, want ja. anders is ja. hij zo teleurgesteld. Ja. Heel Dat begrijp ik. Dik, dat is telefoon voor je. Ik wilde geen telefoon te groot Ik moet ook even vertellen dat ik nieuwe schoenen heb. het te groot gaat ja, dat Hallo, met voor elkaar. Nee, boeren. Iedere met wie Ja, met Wietse. Ah, ja, luister. Ik, uh, ik heb het net al tegen de grond gezegd. Ja, dat heb ik al gezegd. Maar ik wil het zelf ook nog even zeggen. Ja. Ik red het niet deze week. Wat, om te bellen om te bellen ah wat erg nee, ik, hey. ik red het eerder nee, ik, uh, ik, zit, ik zit in de huur ja. Nou, ja, ik ik zit in de huidige momentaan niks te doen hey, wat dus jammer nou ik red het niet om te, nee, te bellen We kan er zo op verheugen. dan, dan، ja. bel ik volgende week bel ik wat langer nou dan gaan we bij elkaar hallo wietje okay. nee wietje nee ik ben niet kwaad op volgende week ja wietje hallo gooi mijn nummer weg heb je nou een gezicht van de nieuwe schoenen? Dat gaat er niet zitten vertellen met die oed over jullie, ja. was goed Ik ben blij dat die ophang, iedere ja. keer die gaan fietsen met zijn bak fietsen. Wat heb ik er mee te maken allemaal, ja. flauwekul? Hallo fans, hier is meneer de Groot. Oh ja, dat hebben we nog. Ja. Met oh, dat hadden we nog te goed, ja. met, bijna ja, Met een spectaculaire aanbieding. Spectaculaire aanbieding, nou dat wordt ja. wat hoor. Alle fans krijgen een spectaculaire aanbieding. Alle fans van de eh, Dick van Mekasio, ja. hebben, eh, die kunnen een, voor een zacht prijsje een rubber boot kopen. <laughs> voor een zacht prijsje, ja. hoezo? Oh, is wat, even een rubber boot, hoezo? Waarom maar, voor een uh, zacht prijs? Is, uh, is, is er wat mee? Nou niet echt. Uh, ze, ze zijn licht beschadigd. Maar wat is licht beschadigd? Want ik ken dat. Wat is nou licht beschadigd? Wat is licht beschadigd dan een rubber opblaasboot? Uh, er zit een scheurtje in. Er zit een, scheur, een scheurtje uh, in een opblaasboot. Ja, daar ja, heb maar, je toch maar, niks aan als je uh, er nog opblaasboot met een scheurtje? Wat heb je daar dan? Ja, uh, maar je ziet er niks van. Je ziet er niks van? Nee, het zit onder de waterlijn. Het zit onder de waterlijn! Het zit onder de water! Maar zo. Uh, ik, ik, ik, ik wil toch vorige volgende week een beetje dat we dat gaan voorbereiden. met die dikke Leo, dat is toch een chaos iedere week. De klok, de cassette recordingen die niet doen, uh, vragen oh, die er niet zijn. Uh, de uh, vraag van deze week was: wat is was dit niet een beetje saaie reclame? Is dit niet een beetje saaie reclame, Is ja. de vraag van Kanis Zeg gunning. Ja, ja. ja. Uh, nou, en sturen, sturen naar Dick van elkaar. Pak een beet: Apenstaartje, ja, Dat moet voor woestig bidden ja, Voor woestig, want dan gaat hij nog in de, in de bulk mee, hè? Nou, ik zou zeggen, Pret en Wieken, hem allemaal! de winnaar!